2 uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. In dit is de dag zometeen het finale woord over de korte broek op het werk. Mag dat van Couturier Frans Molenaar. Eerst het NOS-journaal met Jobboot. De Egyptische legerleider Sisi heeft de bevolking opgeroepen om vrijdag massaal de straat op te gaan. om een eind te maken aan de terreur en het geweld in het land. Sisi doelt daarmee eigenlijk op de aanhangers van de afgezette president Morsi, zegt correspondent Sander van Horen. Hij doet het heel subtiel natuurlijk. Hè? Hij zegt. om uh, um op te treden tegen terroristen wil ik uh, steun. En dat dat de moslimbroeders zijn. Ja, dat moet je er dan een beetje bij lezen. De laatste dagen is het erg onrustig. In de afgelopen twee dagen alleen al vielen in de hoofdstad Cairo. 14 doden en 90 gewonden. De moslimbroederpartij van de afgezette president Morsi geeft het leger daarvan de schuld. Sisi zei in zijn toespraak dat hij een hoge opkomst bij de steunbetuigingen beschouwt als een mandaat om geweld en terrorisme te bestrijden. Maar de moslimbroederschap denkt dat het leger steun zoekt om een soort noodtoestand af te kondigen. Bij een ongeluk op de N33 bij Barenveld in de provincie Groningen is een dode gevallen. Een aantal mensen raakten gewond. Een automobilist die bekneld zat moest door de brandweer worden bevrijd. De weg is nog dicht voor onderzoek, zegt de politie. Ja, het ongeluk uh, de, de, de, ja, is in principe afhandeld. De gewonden zijn naar het uh, ziekenhuis gebracht. Uh, wat we nu aan het doen zijn is sporenonderzoek. Want we hebben nog geen idee wat de aanleiding uh, van deze aanrijding is geweest. Dus daar doen we nu onderzoek naar. En nou, als het onderzoek is afgerond... dan uh, de grote ravage daar worden opgeruimd. Dus de weg is nog zeker tot drie uur vanmiddag afgesloten. De moeder van een 13-jarige jongen die vorig jaar juli in Den Haag werd doodgereden, heeft een foto van de verdachte in de zaak op haar Facebookpagina gezet. Op de foto is de man van 20 blowend in een auto te zien. De moeder heeft dat gedaan omdat de verdachte tijdens het proces andere dingen heeft gezegd, vertelt ze. Omdat uh, volgens justitie meneer niet uh, bekend was met drugsgebruik en ook niet uh, alcohol dronk. Nou, blijkt dus wel zo te zijn. Ook zegt meneer uh, een half jaar niet meer op stap te zijn geweest... of niet meer in een auto hebben durven rijden. Hierop is te zien dat meneer uh, 24 augustus 2012... acht weken na de dood van Donnie in een auto een jointje te roken. Maandag eiste het OM een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf... van vier maanden tegen de verdachten. Na de eis ontstond een grote vechtpartij in de rechtszaal... waarbij nabestaanden de verdachten aanvielen en stoelen naar hem gooiden. Ze vonden de eis van de officier van justitie veel te laag. Oudwielrenner Jeroen Blijlevens is een van de renners... die in de Tour de France van 1998 doping hebben gebruikt. Dat meldt de Franse krant Le Monde... die inzage heeft gehad in een rapport van een Franse senaatscommissie. De commissie heeft de namen zelf nog niet gepubliceerd. Blijlevens won in 1998 de vierde toeretappe. Na een inval bij zijn ploeg TVM en de arrestatie van ploegleider Kees Priem stapte de ploeg uit de Tour. Andere namen op de Franse lijst zijn die van Zabel, Ulrich en Cipollini... Blijlevens werkt momenteel als ploegleider bij Belkin. Het weer vanmiddag trekken regen en onweersbuien over het land. Vooral in het oosten van het land kan het flink regenen. Van het zuidwesten uit wordt het geleidelijk droger en schijnt af en toe de zon. Temperatuur 23 graden in Zeeland. In het noordoosten wordt het 28. Morgen droog en zonnige periode. Jolanda van der Velde van de AWB heeft verkeersinformatie. Een aanrijding op de A20, gouden richting Hoek van Holland. Tussen Schiedam en knooppunt ketelplein, twee kilometer. Bij het ketelplein zijn twee rijstroken dicht. U hoort het ook in het nieuwste n 33 Assen Eemshaven. Is in beide richtingen dicht tussen Barenveld en Wildervang vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Ook de N280-weert Roermond is dicht na een aanrijding tussen Baaksmum en Hoorn in beide richtingen. Tussen Roermond en Sittard rijden geen treinen, er rijden inmiddels wel bussen. Heeft te maken met een aanrijding, de vertraging kan oplopen tot een uur. Wij gaan zo verder met dit is de dag. Blijf luisteren. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.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 De meeste speeltuinen zijn We voor hen niet toegankelijk... waardoor ze aan de zijlijn blijven staan. Daarom steun ik, Toos ja, Ragas de actie ja, van NSGK... de, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind... Nee, om speeltuinen ook voor hen toegankelijk te maken. Geef op, op ook op nsgk.nl. Droomt u ook ja. van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is zomerseil bij Tempoor. Met extra showroomvoordeel tot wel 40 het tweede kussen voor de halve prijs...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 Het is de dag dat het weer zweten geblazen is buiten. Alle reden dus om een korte broek aan te trekken. Maar mag je nou wel of niet met een korte broek naar je werk? Couturier Frans Molenaar, kunt u daar een eindoordeel over geven? Um, ik zou zeggen met een lange broek. Met een lange broek? Een Hele dunne kwaliteiten die eigenlijk de, de, de warmte nog tegenhouden. Dus een korte broek hoeft niet? Nee. En voor vrouwen zijn daar nog regels voor? Wat kan wel en wat kan niet? Ja, Een beetje los een losvallend jurkje of zo... Wat ik aan heb, is dat oké? Okay? Ja, prima toch? Oké, okay, nou, ja. dank u wel. Straks praten we verder met u over uh, uw carrière in de Nederlandse modewereld. Een hele lange carrière. Ja, van orde en rust is ondanks de Ramadan in Egypte helemaal geen sprake. Afgelopen nacht werd er een politiebureau opgeblazen. En de vrees bestaat dat de jihadisten alleen maar actiever gaan worden. Arabiste Esmeralda van Boon, goedemiddag. Goeiemiddag. Ja, je zou denken dat de Ramadan een ontspannen sfeer geeft, maar dat is dus niet zo. Nee, euh, nou ja, overdag blijft het over het algemeen redelijk rustig... maar uh, zodra het vast is gebroken en in de avond en in de nacht... Uh, blijkt het toch elke keer weer erg onrustig te zijn... Nou, wat dat voor gevolgen heeft, dat bespreken wij zo een beetje. Ja, wat zijn de mogelijke gevolgen van de komst van een nieuwe embryo-test op het Down-syndroom? ethicus theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolten weegt het zo meteen voor ons af. Live muziek hebben we ook vandaag verzorgd door singer-songwriter Gerard. En u kunt reageren op de uitzending via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website, ditstedag.nu. Het rommelt in Egypte. Bomaanslagen, botsingen tussen tegenstanders en aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi. En aanslagen op de kopte, Maralde van Boon. Uh, ja, eigenlijk is het sinds het uh, vertrek van Morsi onrustig in het land. En dan ja. was er vandaag ook nog een opmerkelijke oproep van de Egyptische legerchef. Wat, wat, waar riep hij toe op? Ja, dat iedereen uh, komende vrijdag de straat op zou moeten gaan. Uh, en dat hij en politie ervoor zouden zorgen dat de demonstraties veilig zouden zijn. Maar hij riep daartoe op om, om nou ja, met z'n allen um, tegen terrorisme te vechten. En ik sprak net een, uh, een vriend van mij uit Cairo en die zei tegen mij van ja... Ja, uh, roept hij op tot dit en dan heb je een grote massa's op straat. En dan is de kans erg groot dat er weer clashes komen. Ja. En dan zouden zij makkelijk de noodtoestand kunnen uitroepen. Ja, ik geloof het allemaal niet meer. Nee, dus mensen worden er wel cynisch van, van dit soort oproepen? Nee, in ieder geval de mensen die ik net heb gesproken, vandaag heb gesproken. Ja, die, uh, die waren wel wat cynisch. En ik heb ook gelezen dat de moslimbroeders ook zoiets hadden van... ja, en dan dus de noodtoestand uitroepen. Want hij zegt tegen terroristen... en. Um, ja, daar, daar wordt ook wel van gezegd, ja, of moet je dan lezen moslimbroeders? Wat ja. bedoelt hij precies? Ja, ja. Je zou, dat klinkt een beetje alsof ze het zelf niet in de hand hebben. Of, of, of Je zou kunnen zeggen, dat leger heeft de macht toch al... dus waarom hebben ze die bevolking dan nodig? Ja, alsof ze toch wel um, de aanhang van het volk willen... en de goedkeuring van het volk en, en daarmee ook wel willen aangeven... kijk, de, um, het leger zegt nog steeds dat het geen koep is geweest. En dat zij gewoon de, de vraag van het volk hebben ingewilligd. En ja, misschien door dit zo voor te leggen... dat ze toch wel proberen om uh, wel de steun van het volk ook te houden. Ja. Of in ieder geval van een groot deel van het volk. Want laten we wel wezen, een groot deel uh, van het volk... is helemaal niet met het leger. En uh, is nog steeds van plan om, om de demonstraties... In en de sit-ins die ze al doen, te blijven houden. Omdat zij vinden dat Morsi uh, toch wel terug moet komen als ja, president. Ja, ja, Verwacht je een grote opkomst dan bij zo'n zo demonstratie? Nou ja, het is elke keer toch wel gebleken dat het uh, redelijk massaal wordt. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het wel weer, gro wel weer groot gaat worden. Ja. En... Um, nou ja, de berichten die ik ook al uit Cairo hoor... is dat men ook al zegt, ja, het is dus nu weer afwachten hoe het dan gaat. En of het inderdaad uh, tot confrontaties komt, ja of nee. En of het dan ook echt rustig gaat worden of niet. Want als het wel weer tot confrontaties komt... is vaak die nasleper van ook lang. Um, dus ja, dat het onrustig blijft, dat, daar lijkt het wel op. Ja, Amnesty International International kwam uh, met de oproep... om uh, de Koptische christenen te be beschermen. Die zeggen, het leger in Egypte doet te weinig... om ze te ja. beschermen tegen aanvallen van moslims. Uh, wat, wat is daar? aan de hand? Nou ja, kijk, al in de tijd van Mubarak... Uh, gebeurde het regelmatig dat er... Uh, kerken werden aangevallen... of uh, christenen. Uh, op minder grote schaal dan nu... En nu wordt er ook wel gezegd van ja, dan is er ergens in een dorp een aanval op uh, een kerk of op winkels van christenen of op christenen. En dan staat de politie erbij en dan duurt het uren voordat er uiteindelijk wordt ingegrepen. En daarvan wordt wel gezegd van ja, daar, en dat zegt um, Human Rights Watch ook, van ja, daar, daar moet gewoon actie in worden ondernomen. Dat ervoor wordt gezorgd dat die kerken en ook de christenen worden beschermd. Mm -hmm. En het zijn niet alleen... Uh, de christenen als minderheid die uh, last hebben van dit soort aanvallen. Maar ook uh, de shiiten bijvoorbeeld. Ja, Dus alle minderheden eigenlijk. Ja. Ja. Hebben die het slechter dan onder Mubarak? Kan je dat wel zo zeggen? Uh, nou, in ieder geval zie je wel dat er een, een, um, uh, een stijging is... in, in hoeveelheid uh, aanslagen, aanvallen op christenen dan... Um, een tijd geleden, dus in die zin wel. Ja. En ik nou ja, ik heb inderdaad ook wel mensen daar gesproken. En ik zei van, ja, hoe is dat dan voor jullie? Nou ja, je weet hoe het was onder Mubarak. Toen gebeurde het ook, maar het is nu wel even veel meer. Maar de algehele veiligheid is veel slechter dan dat het was. En dat speelt ook wel mee, um, zeiden ze me. En ja, maar het ziet er wel naar uit dat het meer is. En ook als je de verslagen leest van wat er dan heeft plaatsgevonden. Mensen in een huis zijn samengedreven, daar in elkaar zijn geslagen... met molotov cocktails... Um, uh, uh, uh, daar op een huis zijn gegooid en als dan, dan ja, het er, ja, lees je wel hele gruwelijke dingen. Ja. En dan nou, nou roept MST op om, om daar meer aandacht aan te besteden. Helpt dat? Wordt daarnaar geluisterd? Nou nee, ja, wat er misschien wel gebeurt is dat er even extra. Uh, aandacht weer voor is en ook door de internationale gemeenschappen. En dat die misschien wel iets meer druk zullen gaan uitoefenen... op uh, legerleiding en interimregering... om te zorgen dat er meer uh, wordt gedaan om, voor de veiligheid van de christenen. Ja, ja. Nou, we hadden het net over de ramadan. En je zei overdag is het redelijk rustig. Maar op het moment dat de vaste wordt gebroken s'avonds... dan wordt het wel weer wat onrustiger. Dat, dat doet vermoeden dat als die ramadan eenmaal is afgelopen... dat de onrust ook overdag misschien wel weer gaat beginnen. Wat, wat, wat denk jij? Ja... Het is, het is allemaal wel ook heel erg afhankelijk van wat er de komende dagen gaat gebeuren. Er zijn ook wel heel veel mensen die er echt uh, helemaal klaar mee zijn dat het steeds onrustig is. Er was ook um, gisteren geloof ik dat er een demonstratie was. En dat omwonenden um, ook de demonstranten opriepen om, om te gaan. En daar zijn uiteindelijk gevechten uit voortgekomen. Maar omdat ook mensen wel willen dat het gewone leven gewoon ja. meer uh, gebeurt. En, en um, ja, dat is dus afhankelijk hoe het de komende dagen gewoon zal zijn. Ja, en mensen willen gewoon weer normaal kunnen functioneren... zonder dat er maar permanent gedemonstreerd wordt. Daar komt ja, het dan eigenlijk en, op neer. Nou ja. ja, en ook bijvoorbeeld gisteren dat, dat uh, groepen bepaalde wegen hadden afgezet... en mensen in hun bloedhete auto... Cairo is het ontzettend warm, nog veel warmer dan hier. En uh, voor het breken van het vaste op weg naar huis... in de auto zaten urenlang in de file. Ja, daar maak je geen vrienden mee. Nee, nee, daar hebben mensen geen zin meer in. Er was nog een ander bericht, dat klonk ook vrij verontrustend... Dat er djihadisten zijn die gebruik maken van de chaos in Egypte en zich vooral in de Sinaï-woestijn uh, ophouden. Een, een, mm -hmm. een, een regio waar de autoriteiten niet zoveel te zeggen hebben. Wat, wat weet je daarvan? Ja, dat zal voornamelijk gaan over het noorden van de Sinaï. Um, en, en die uh, verhalen zijn er al wel langer, maar dat het blijkt nu dat omdat die wetteloosheid groter is in de Sinaï... en de angst dat groter is ook van autoriteiten om daarin te grijpen... omdat er vaker aanvallen zijn geweest op politiebureaus... en uh, militaire checkpoints in de Sinaï, vooral dan in het noorden... Um, zijn die groepen wel groter geworden. En nu de aanslag op het politiebureau in Mansoura... een stad op het vasteland van Egypte... dat lijkt op een aanslag die ook al wel langer al wordt gepleegd... in het noorden van uh, de Sinai. Hm. En toen ik daar de laatste keer was, dat was afgelopen uh, maart, begin maart... Toen was het ook dat wij bij een checkpoint kwamen... en wij mochten niet doorrijden, want wij moesten onder politiebegeleiding doorrijden... omdat ze dat gevaarlijk vonden. En uh, de Bedouine-chauffeur die wij bij ons hadden, die moest heel hard lachen... want de politieagent moest eigenlijk van dat ene checkpoint... naar het andere checkpoint, wat 100 kilometer verderop lag... En toen zei die Bedouine chauffeur ook tegen mij... hij is gewoon zelf hartstikke bang om hier in zijn eentje rond te rijden. Want hij is bang dat er mensen hem wat zullen aandoen. Dus wilde hij in de veiligheid van een Bedouin rijden. Ja, ja, daar kwam het op neer. Maar heeft dat dan, want dit is dan in de Sinaï... maar zou je dat dan in Cairo op een gegeven moment ook kunnen gaan merken, die invloed? Nou ja, wat je dus nu wel ziet in Mansoura... dat is een stad, uh, een eind van Cairo af... maar wel al op het vasteland, dus niet in de Sinaï. Daar is een soortgelijke... Uh, uh, aanslag geweest als wat in het noorden van de Sina. hier al vaker is voorgekomen. Namelijk een, een bom die is ontploft bij mm -hmm. een politiestation. Ja, daardoor is nu wel een beetje de vrees. Van, ja, in hoeverre komt dat nu verder de kant uh, van Cairo en Alexandrië op. Ja, ja Dus dat, dat, de grote onrust en de chaos dan weer. Uh, ja. Jij spreekt ook veel gewone Egyptenaren. Je zei het al, nou, ze hebben soms ook wel eens een beetje genoeg van dat demonstreren. Zijn ze over het algemeen nog wel uh, blij met het vertrek van Mubarak? Of hoor je toch ook in toenemende mate mensen die terugverlangen naar die rust? Uh, nou, er zijn wel mensen die, uh, tenminste die ik dan heb gesproken, die zoiets hebben van ja. Uh, de rust die er was en de veiligheid die er was onder Mubarak... dat was toch wel heel erg plezierig en dat, dat missen ze ook wel. Um, maar willen niet zozeer terug naar Mubarak zelf... als wel naar de rust die er toen in het land was. En hopen dat wel heel snel... Te krijgen. En de hoop was, vlak nadat Mubarak was uh, afgezet... was de hoop eigenlijk dat dat heel snel allemaal uh, ja, goed zou gaan. Dat het uh, voorspoedig zou verlopen in Egypte. Men komt nu wel een beetje erachter dat dat niet het geval is. En dat dit nog een hele lange weg kan worden. She comes by your door Don't send her away Invite her to come Parks met Xi. Zometeen, wat doe je als je na acht weken zwangerschap ontdekt... dat je kind mogelijk het syndroom van Down heeft? Daarover spreken we zometeen met theoloog Bert-Jan Peerbolte. peerbolten Hij verkent met ons de gevolgen van een nieuwe embryotest. Eerst spreken we met deze topcouturier. Wat ik altijd heel plezierig vind van de kleding van Frans Molenaar... dat het heel tijdloos is, klassiek en tijdloos. Veel kleur, maar ook heel mooi gemaakt en heel draagbaar. Waar ik op ben gevallen is op dat pak met al die uh, Swarovski-stenen. Ja. En aan de mouwen en ja. aan de kraag. De kleding die wij van Frans Modenaar gewend zijn. Perfect. Ja, om lof van de dames. U schrikt er helemaal van, Frans ja. Modenaar. ja. Tijdloos, klassiek en perfect. Klopt dat? Is dat uw werk? Ja. Ik vind uh, het moet heel mooi gemaakt zijn, mooie stoffen zijn. Het moet exclusief zijn, dus het moet niet naar... Drie keer dragen en elkaar vallen. Ja. Kwaliteit, ik weet het niet beter. Nee. Voor mensen die uw werk niet kennen, het zijn er misschien een paar. Uh, wat is dat, een typisch Frans molenaarstuk? Hoe ziet dat eruit? Ik roep altijd de kunst aan het weglaten, zo simpel mogelijk. Uh, we hebben altijd aan de binnenkant een wit biesje erin, heel herkenbaar. Dat is echt uw, uw kenmerk? Ja. ja? Dus Vele dames laten het jas een beetje loshangen hangen. Zodat je ziet dat er een wit biesje is. Ja. En zijn er ook al mensen die u nadoen daarin, of niet? Uh, oh, ik denk dat nou nadoen, maar dat gebeurt in heel veel landen. Ja, ja. ja. Dat is het toch instoppen. Wat het was bijvoorbeeld bij CNA... met de, de confectiecollectie... hadden we handschoentjes. met hier een koper bordje... van Frans Modenaar. En de andere handschoenen was er binnen een stoffen... en die met het stoffennaampje van mij... Dat ben je verkocht, want die kon je niet zien. En die andere... Ja, <lacht> die zijn. ja, ja. ja want ook oh, oh, cultuur die u maakt... dat is natuurlijk maar voor een handvol mensen weggelegd... in Nederland. Ja, uh, een kleine groep. Een kleine groep, maar daarnaast... Uh, heeft u ook voor een groter publiek een ja. collectie gemaakt. En dat Seen. heb ik altijd gewild. En dat, uh, dat bevalt me ook heel erg goed. En we krijgen zulke leuke reacties van mensen ook. En uh, brieven of mailtjes tegenwoordig. Uh. Want u, u wilde altijd al kleding maken voor meer dan alleen maar de happy few. Precies, ja. ja. Gewoon betaalbare, mooie kleding voor iedereen. Nou. En wie zijn de happy few, die bij, wel de couture bij u aanschaffen? Ja, veel gevoordineerde mensen... En, uh, die het ook appreciëren, die het ook voor hun werk vaak nodig hebben. Ik heb nog geen zin om namen te nemen. Nee, gemaakt. dat hoeft ook niet. Maar hoeveel ja. zijn, en hoeveel zijn het er? Weinig. Ja, ik is... denk uh, 79. Oh ja. Maar... ja. En daar kan de schoorsteen niet van roken, denk ik. Jawel hoor. Ja? Jawel. <laughs> maar ik vind, dat is gewoon mijn gevoel... dat ik ook iets moet doen voor een groep mensen... Die minder kapitaalkrachtig zijn en die ook iets moois willen. Ja, iemand zoals jij, Bert-Jan, want jij hebt een pak. hè. Ja, ik val van... helemaal ja. in de doelgroep, absoluut. <laughs> ja. Arbe <sloober>. Ja, verschrikkelijk. <laughs> maar uh, vertellen ze. Het zit heb, als groot. ik wat kan niet anders zeggen. Jij hebt een pak van CNA. Van, uh... Uh, nee, het komt niet van CNA. Het komt van een andere winkel, inderdaad. Okay. Uh, maar het is inderdaad een Frans Molen pakken. Het ja. zit uitstekend. Dat kan je niet anders zeggen. Dat nou, kan je kan nu ook niet iets anders zeggen, natuurlijk. Maar het is echt waar. Nou, als het niet zat, zou ik het ook zeggen. Nee, ja, nee maar nou, hoe is dat gegaan? Want u, u, op een gegeven moment, uh, bent, heeft CNA u benaderd? Of bent u nee, ik heb ze zelf gebeld. Oh ja? Op een uh, donderdagmorgen, om tien uur. En toen um, zei de telefonist, ik weet niet of ik het doorkom. Want er is een directievergadering. Ik zei, nou, wacht wel even. En toen um, zei ze ook een beetje, dan komt de directeur Nederland... Nou, die zei van, uh, goh, uh, ik, zei, ja, ik dacht, misschien is de ruimte bij CNA... om betaalbaar van zijn morgen te maken... voor een, een andere groep mensen die misschien niet bij CNA terechtkomen. En, uh, uh, nou weet je, stotters, uh, uh, uh, kunt u morgen om tien uur komen? Ik zei, ja, natuurlijk. Oh, dat was snel. Dat was hartstikke d. En, uh, nou, de eerste dag liep het als een trein. Ja. En we kregen hele leuke, ja, berichtjes ook. Ik zou maar zeggen, een meneer die had een jack gekocht... en die rit ging maar één kant op. En daar kon hij niet mee fietsen, kon hij niet dit mee, kon hij niet dat mee. Toen belde ik op en stond een nummer bij in, in, in het zuiden van het land. Ik met Frans Molenaar. Met wie? Ik zeg, Frans ja. Molenaar. Ik bel even op de tjek als ik best Want ik heb een dubbele richting laten zetten. Want het is een ideaal jet. Met u het zelf? Ik zie ja. Over het aardige nu. Jij wil toch geen ontevreden klanten. Ja. Die man die heeft natuurlijk wel zijn vriendjes en vriendinnen. Ja. Wie Denk je dat naar mij De, de klanten ik, surfers... ik moet vreselijk lachen dan ook nog. Ik... klantenservice bij CNA gaat, gaat heel ver. Esmeralda kennen ze in Egypte ook Frans Molenaar, denk je? Nou, Frans Molenaar niet. Maar ze weten wel hoe ze zich moeten kleden. Ja? Ja. Zien ze er ik, mooi uit? Nou, ik heb me regelmatig helemaal in het begin dat ik daar woonde... me zwaar onderdressed gevoeld uh, bij feestjes en alles. Dat ik dacht, oh nee, ik zie er ook helemaal niet uit... zoals het eigenlijk zou moeten. Want de meiden daar die weten heel goed hoe ze zich moeten kleden. Waar nee. schoenen moet passen met, de, met de, het tasje en nou ja, gewoon alles. Dat, uh, ik heb dat uh, proberen een klein beetje over te nemen... in de jaren dat ik daar uh, woonde. Ja, ja. Uh, Frans Molenaar, in 1967 opende u uw eerste eigen kledingzaak... aan de Van Baardenstraat in Amsterdam. Laten we even luisteren naar wat het Polygoonjournaal daar toen over berichtte. De gestileerde letters FM op de pui van zijn boutique staan voor Frans Molenaar, de jonge Amsterdamse modeontwerper... die zich met zijn collectie speciaal richt op de vrouw... in de leeftijd tussen 25 en 50 jaar. Voor haar ontwierp hij zeer draagbare modellen... Zoals een wollen mantelpak met losse bondkol en bijpassende hoed. Het geheel gecompleteerd met warme, hoge luizen. En welke vrouw zou niet graag gaan winkelen in een cape van Veulenbond? Het is een collectie van een jonge ontwerper... waar menige vrouw mee zou willen weglopen. Ja, vooral die cape van Veulenbond. Ja. Dat klonk wel heel fascinerend. Ja, ik weet het zelf niet eens meer. Nee, het is, nee. is zo lang geleden. Hoe belangrijk was het voor u om uw eigen winkel te kunnen openen? Nou, omdat ik, ik heb dus jaren in Parijs ontworpen, onder dus een couturier. Ja, want daar, u bent door uw vader eigenlijk meer nog meer naar Parijs gestuurd? Ja, mijn vader was verkoopdirecteur bij een groot confectiebedrijf. En ik zat op de Mulo, en dat was een oude avond, ik was 12, 13 jaar zo. En dan, nou euh, <coughs> nee, ik had voor alles onvoldoende, alleen van de buitenkijker kreeg ik een 10. <laughs> en toen zei mijn vader, ja, we gaan iets anders doen, ik werk met Charles Montaigne in Parijs. En je gaat naar de school. vakleer als je het leuk vindt. En naar nou de hand naar Parijs toe. Ik zeg, oh, u bent eentje naar Parijs. Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moeder en ik komen ook regelmatig. Nou ja, zo is het begonnen. Dan. Ja, en u, vond, u zag daar wel wat in? Ja, wat zag je Heerlijk, Ja. ja. ja? En, en haalde u toen vervolgens wel hogere cijfers? In het Nijwerk wel. Ja. In het Nijwerk wel, ja. Ja, ja. Alleen niet in rekenen en in algebra nee, dat en dat soort, dat soort vakken. Um, die, die, toen kwam u terug uit Parijs en begon u in Amsterdam. Ja. Was dat een groot experiment of had u er meteen vertrouwen in dat, dat u ook. Wel... Dat had ik altijd wel. Ja. Maar en een, een, een vriend van mij, Eimer Tekens, die zei van. Uh, nou, ik heb uh, wel fiducie in je. Ik leen je 120.000 gulden. Dat veel en dan geld. Dan gaan we doen? de boel mee opzetten. Zo? Nou, ik heb keurig allemaal niks terugbetaald. En we zijn nog steeds heel bevriend. En hoe, hoe kwam u aan die eerste klanten? Want niemand kende u nog. Nee, maar uh, mensen bleven staan bij de winkel. Want dat is natuurlijk toch een hele andere etalage als andere winkels. En ja, ik, ik zou maar zeggen: een zoon die zei van. Uh, ik, ik kom met mijn moeder, want die, die, die, die woonde altijd in New York en dit en dat. Nou, bleek een hele beroemde zangeres te zijn. En haar moeder nog beroemder. En die is tot de dood klant geweest bij mij. Ja. ja, zo kwamen ze binnen. De, en deed u er veel aan om aan de weg te timmen, om aandacht te krijgen? Nou ja, ik werd uh, dus uh, ook wel heel goed gepromoot door Martin Reuling en uh, Benno Premselaar. Want dit is nou eindelijk is mode die van vandaag is. En niet met uh, toeters en bellen, maar gewoon. Gewoon heel simpel. Ja. En, maar een mooie stof en een, en een mooie koep. Was u anders dan de andere ja. coterieus uit die ja? tijd? Wat was het, ik groot, steeds, ja. was, was het grote verschil toen u begon? Nou, Ik heb gewoon een heel eigen stijl. Kunst van het weglaten. En de meesten willen altijd het meest aanhangen. Nog een strik en nog een strik en nog een strik. Dat je een soort paasei bent geworden eigenlijk. Nou, ik wil ze niet dat wordt zo zo te maken. Nou ja, het zijn mijn woorden. Ja, en ja. ze denken altijd dat het ciekel wordt. Maar het is niet altijd zo, denk ik. Maar ja, iedereen denkt anders. Hoe werd u benaderd door de vakbroeders in die tijd? Toen in het wocht? begin heel moeizaam, ja. Want uh, er was natuurlijk Dick Holthuis nog. En Frank Govers, ze noemden ze allemaal op. En die vonden het allemaal maar... Uh, en ik had natuurlijk meteen publiciteit en zo. Uh... Vonden u maar een raar mannetje? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar... Ja, ze vonden het allemaal... Uh, <laughs> Jaloezie is een beetje, maar is heel gezond. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij, geloof ik, hè? Ja, in de wereld ja, van de ik, ja, ja. ik geloof niet dat, u heel, dat de couturiers heel snel over een ander zeggen dat hij goed is. Nou, ik wel. Ik, ik heb uh, Jan Termino meteen gebeld uh, voor de, de, de jurk, voor Maxima. Ja. En ik ken hem ook. Zeg. nou, Fantastisch, echt internationaal. God de lief van je, weet je. Ik zeg ja, nou, hè, leven en laten leven. Ja, maar het, over het algemeen, algemeen is het een harde wereld? Nou, nee hoor. Het zijn allemaal marshmallows. Maar jullie... Het allemaal marshmallows. Maar van lullen. <laughs> en van kledingontwerpen. Want u maakt nog altijd twee keer per jaar een nieuwe collectie. Ja. Dat lijkt me een hele, hele klus. Ja, we zijn nu... We zijn begonnen met... Uh, ik zei het net. Uh, de 97 ste collectie. En dan over ander... 20, twee jaar geloof ik. ben Ik toon ik mijn 100e collectie. is nog nooit gebeurd in de hele wereld. Nee. Eén ontwerpen. Ja. Kijk, uh, Christian Dior die was na twee collecties overleden. Het huis bestaat nog steeds... En, Iedereen ja. denkt die hoor, die hoor. Die zit toch ergens op een kamer. Maar, maar, maar dat is niet zo. Nee, nee. Nee. Maar heeft u nog altijd inspiratie dan? Ja hoor, ik reis ook veel, ik ga veel naar theater. Uh, ja, daar ben ik mee geboren. Ja. En op die manier steeds weer nieuwe collecties. Nou houdt u, dat is een beetje raar om te zeggen, maar u houdt niet zo van mode, hè? Van ik? trends. Van, van, van, van de, de, de nieuwste mode, maar wel van cultuur en van, van, van, van ja. stijl. Mooie, draagbare kleding die exclusief is of zo. Ja. Dat is mooi. Ja, en ik hoef ook niet de hele wereld te kleden. Nee, dat is waar. Ja, Zo'n zo licentie met de CNA, dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Ja, want daar wordt natuurlijk wel verwacht dat u ook de nieuwste trends wel volgt. Ja, ja, ja, ja, ja. maar en... ook op mijn manier. Je ja. kunt ze weg laten. En er komt ook een hele nieuwe groep mensen binnengekomen die er vroeger nooit kwamen. Die gaan nu naar CNA, omdat ja. een collectie daar hangt. Ja. Ik zal eerlijk bekennen dat ik vanochtend ook iets besteld heb. Ja, ik dacht het al meer, ja. <laughs> ja, ik denk, Dat is wel top. Nou, uh... ja, Esmeralda, ik kan het je aanraden. Ja, oh ja? Ga eens, ga eens kijken, ja. Dat en, ga ik doen. Als u van tijdloos houdt, meneer Molina, dan hoef je dus ook niet permanent een nieuwe garderobe aan te schaffen. Nee. Als man en als vrouw. Nee, dat hoeft niet. Maar da daarmee snijdt u zelf misschien ook een beetje in de vingers. Nee, ik zeg altijd, mijn klanten slijten harder dan die kleding. GELACH ja. ja. ja. Maar ja, daar komen er weer nieuwe dames. Dan gaat er iemand weer trouwen. En heb je dit, heb je dat. Ook als ze opgaan, dan komen er altijd weer nieuwe bij. Ja. ja. ja. Wat, want van die wat zijn u, 69 klanten... Zijn, dat, zitten er daar veel bij die u al heel lang als klant Ja. Hè? ja? Onder andere Miss maar op het eerste uur. O oh ja. Maar gaat u dan ook andere kleding voor ze maken? Want als mensen ouder worden, moeten ze misschien ook wat anders ja. aan. Ja? ja. Dat past u aan. Maar dat overleg je dan met de klant? Of uh, ja... Ja, van, van alles. Of een, een trouwerij of een zus of een zo. Of een... Er is altijd wel een reden om even bij u langs te gaan. Ja. ja. ja. Nou, zometeen na het nieuws gaan we verder praten. En dan uh, over de mode van dit moment. Uh, en over die jurk van Jan Terminiouw, waar het net ook al even ging. Over ging die uh, Maxima droeg bij de inauguratie. Dit is Radio 1. Het is uh, half drie. Hier is Jobboot met het NOS Journaal. Huisartsen kunnen beter geen mensen met mazelen toelaten in hun wachtkamer. Dat adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het advies is vooral bedoeld voor gebieden in het land... waar nu nog maar weinig kinderen besmet zijn. Zo moet voorkomen worden dat de ziekte ook daar epidemische vormen aanneemt. Het lijkt erop dat de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden het vliegveld van Moskou mag verlaten. Snowden zou snel de documenten krijgen die horen bij een voorlopige verblijfsvergunning. Met deze papieren mag hij in Rusland reizen en werk zoeken. De VS wil dat Rusland de klokkenleider uitlevert. De Egyptische legerleider Sisi heeft de bevolking opgeroepen om vrijdag massaal de straat op te gaan... om een eind te maken aan de terreur en het geweld. De laatste dagen zijn er felle gevechten tussen voor- en tegenstanders van de afgezette president Morsi... De moslimbroederschap denkt dat het leger de oproep gebruikt... om de noodtoestand af te kondigen. En de moeder van een jongen van 13, die vorig jaar juli in Den Haag werd doodgereden... heeft een foto van de verdachte in de zaak op haar Facebookpagina gezet. Op de foto is de man van 20 blowend in een auto te zien. De moeder heeft dat gedaan omdat ze vindt dat de verdachte... tijdens het proces niet de hele waarheid heeft gesproken. Maandag eiste het OM een werkstraf... en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden tegen de man.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Couturier Frans Modenaar en gaat ons zometeen vertellen of er nog talent rondloopt in de Nederlandse modewereld. En theoloog Bert-Jan lietert met hem bespreken we de gevolgen van de nieuwe bloedtest waarmee je na acht weken zwangerschap het Downsyndroom kunt vaststellen. U kunt reageren via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD of ga naar de website. Dit is de dag.nu. Frans Modenaar, ja, we hadden het al over uw lange carrière. Zo net voor het nieuws. U bent 73, ik zeg het zachtjes, want misschien. Nee, mag. Wilt u, ja, dat vindt u wel op goed? Kip lekker, ja. okay. en ik uh, weet meer nu dan vroeger. Nog, ja, nog een aantal jaar in uw honderdste collectie. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Is dat ook een moment waarop u zegt nou, dan is het ook genoeg geweest? Of, of gaat u gewoon. Zie me dan wel weer. Ja, doet ja. u geen uitspraken over? Nou ja, ik, ik, ik, ik werk nooit. Ik, ik doe mijn hobby. Nou, wat weer een leuk hebben. Ja, En wat is nou een moment waarom? Wanneer, wanneer, wanneer houdt het op? Als ik niet meer ben. Dus u sterft in het harnas eigenlijk? Nou, harnas wordt een heel mooi handgemaakte... <laughs> Jasje met een wit biesje de aan de binnenkant. Ja. Ja, ja, goed. Maar er is geen reden om te stoppen. We hebben ook uh, jonge en gevierde mode-ontwerpers... Ontwer uh, zoals Victor en Rolf, Jan Terminjauw, Mart, uh, Mart Visser, Spijkers en Spijkers. Uh, ze, zijn er ook bij die u opgeleid heeft? Mart Visser heeft uh, drie, vier jaar stage bij hem gelopen. Ja. En um, ja, je kent ze natuurlijk allemaal... En, uh, ja. ja, en bellen ze u wel eens? Ja hoor. Ze ja. Frans, ik zit met een nieuwe collectie en wat zal ik nou eens doen? Nou, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Maar je komt elkaar tegen met de Fashion Week of met dit of met dat. Of, ja, eh, of een etentje bij de een of de ander. En beschouwen ze u ook als een soort uh, uh, leermeester? Nou, dat komt er niet echt uit nog. Hoor. Oh, oké. Okay. <laughs> Kinderen zijn er geweest, <laughs> het, zijn, het zijn eigenlijk nog een soort pubers. Nee, maar Nee, maar is dat, is dat, is dat dan de kinderzinnen waar u het eerder over had? Dat mensen niet zo snel zullen zeggen. Nou, van... ik zal één grapje vertellen. Ik had een interview met uh, de NRC Handelsblad. En die mevrouw vroeg. Wat ze weer even denken? Uh, oh ja, om, wat vind je er zelf van om voor uh, CNA te werken? Nou, dat is het grootste modehuis in de wereld. hè? En wat vind je dan van Marc Visser bij Frommel Reesman? Daar snap ik niks van. Nou, maar ik mijn moeder voor de koekenpannen. Het is een ware huis. Nou, vals, dat kan dus niet. Nee. Belt hij me opzet. in mijn vriend en ik laag in een deuk. En als je bij ons dan komt eten, hij bent net zo leuk, hebben we een leuke avond. Dacht, dat gaan we doen. Oké. Okay, dus nou, dolle pret. Hij, dol hij dus komt er tegen. Het was doorgeknipt. Ja, ja, ja. ja. Maar zegt, doet u dat dan expres? Dat is toch wel een beetje een rotte opmerking. Ja, ja. Het is een beetje scherp, maar ik heb mezelf zelf vreselijk om gelachen. En de mensen die het gelezen hebben ook. Oh. Ja, die vonden het ook leuk. Maar ik wil, ja... Laten we even luisteren naar Jan Taminio. Hij ontwierp die blauwe jurk van Maxima... waar ja. u hem ook vervolgens over gebeld hebt en gecomplimenteerd. Laten we even luisteren naar hoe daarop gereageerd werd op die jurk. En koningin Maxima draagt een jurk van Jan Taminio. Dus voor de inhouding heeft ze voor een Nederlandse ontwerper gekozen. De blauwe jurk van Maxima werd ontzettend geroemd. Dat was werkelijk schitterend. En Jan Taminio, jij hebt die jurk ontworpen. Nou ja, dan komen ze naar buiten en ik zag eerst een mantel. En toen dacht ik... Nu gaat het gebeuren. En toen kwamen ze dus al. Waar, Waar zat jij? Ik zat met uh, de familie op de bank. Denk ik denk van shit jongens, dat hebben we gewoon gedaan. Ja, u belde hem op. Waarom? Omdat ik hem ken. Om hem te complimenteren. Want Vond. in dat vak is het niet zo gebruikelijk. He, want ze, ze draaien zich liever om bij wijze van spreken als ze zien dan dat ze naar je toe komen. Ja. Maar ja, ik, ik gun het jongen ook. En het was gewoon echt heel Prachtig en mooi en internationaal. Was het ook een jurk die u had kunnen ontwerpen? Of was het, zag hij er toch anders uit? Tuurlijk, maar ik zou dan misschien wel iets anders doen. Daar gaat het even niet over, weet nee. je. Maar u gunde hem het succes? Absoluut, ja. ja. Tuurlijk, ja. U heeft ook een, een, een prijs in het leven geroepen, de Frans Molenaar-prijs. Ja. Dat is ook een aanmoedigingsprijs? Ja, het is een prijs van 10.000 euro voor een jong talent. Uh, een duwtje in de rug kunnen om voor zichzelf te beginnen of wat dan ook... Uh. En dat hebben we nu vorige week of die week ervoor was de de kijken, de nee, nee, 28e keer ja en dat doen we in de salon en er waren dus een stuk of zes genomineerden en één meisje die had een hele mooie nieuwe lijn en Heel apart, in die is Ik zit ook zelf niet in de jury hoor. Ja, dat niet. Oké. Okay. Nee, nee, het is gewoon een goede jury. Want ja. als ik erin zit, dan zeggen ze: ja, je zoekt hem alleen de leukste jongens uit. Ja, <laughs> Dat kunnen we niet gebruiken. En het ging om de kleding. Dat toch? Ging om de kleding, ja. Uiteindelijk. Ja, ja, ja, daar was die prijs voor. We gaan eens even praten met John de Greef, Modejournalist van Elsevier. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij volgt Frans Modenaar al heel lang, hè? Um, vanaf beginjaar, Ja. Wat vind je van zijn werk en van zijn betekenis voor de cultuur in Nederland? Uh, ik denk dat um, Frans op een voortreffelijke wijze eigenwijs is. En dat hij uh, bijzonder stijlvast altijd heeft laten zien waar hij voor staat. Hij zei zelf, noemde het net, less is more. Zou je het ook zo willen typeren? Ja, nou soms, soms uh, wisselt zijn stijl ook wel een beetje. Want het is niet altijd helemaal zo minimaal als het uh, vroeger misschien was. Maar dat is juist leuk, want uh, tijden veranderen en uh, Frans verandert ook. Ja. W wat bewonder je in zijn werk? Nou, zijn sterke eigenheid... Hij heeft toch een, een, een stijl die uh, echt um, uniek is. En dat is uh, niet bij elke, elke modeontwerper of bij elke nee, couturier? En vooral um, binnen de Nederlandse cultuur En dan denk ik van de, de couturiers van de jaren 70 en 80. Uh, die um, gingen toch uh, sterk mee met wat internationaal uh, leefde. En namen ook heel veel over van andere um, ontwerpers in het buitenland. Ja, Frans mij heeft u dat bewust nooit gedaan? Nee, nee. Ik heb dus jaren in, in Parijs en in modehuis gewerkt. En dan was het allemaal klassiek, klassiek, klassiek. En totdat ik, als ik voor mezelf begin, moet het gewoon heel strak zijn en van de dag. Ja, maar heeft u zich ook bewust uh, niet laten beïnvloeden door anderen? Nee, maar ik kan niks anders dan dit hele mooie beleiding. En, uh, ja, want als u, het is nooit en, zo dat u iets ziet van een andere couturier en denkt... Oh ja, dat wil ik nee, ook. Nee, al die roesjes en toetsjes, nee, ik heb er niks <laughs> nee. mee. Uh, John de Geef, uh, internationaal is Frans Molenaar nooit doorgebroken. Ha had dat gekund? Um, ja, het, is, het is natuurlijk een soort koffiedik kijken achteraf. Ik denk als Frans in Parijs was gebleven en de juiste mensen was tegengekomen, de juiste financiers, dan had hij een heel eind kunnen komen, internationaal. Maar ja, het is het inderdaad is um, van op het juiste moment uh, de juiste mensen tegengekomen. Meneer ja. Modena, heeft u dat zelf nooit betreurd? Want... Nee, want ik ben echt een, uh, ja, een Hollander. Ik ben helemaal gelukkig hier. Ja, maar u vond het in Parijs ook leuk, toch? Ja, vind ik ook. en daar kom ik ook heel veel. En ik krijg ja. überhaupt heel veel. Ja. En ik heb ook wel klanten in het buitenland en die komen af en toe uh, langs. Ja, Maar nooit die behoefte gehad, want je ziet dat, dat jongere couturiers nu... zoals Victor ja. en Rolf en, en Iris van Herpen, die, die, die proberen ja. internationale te maken. Ja, klopt. En, en, en bent u dan niet een beetje jaloers? Nou, nee, ik vind het flink, Frans. Ik, ik respecteer het. Dat vind ik heel goed. Ja. Maar, het is maar ik heb een heel leuk leven en ik vind het heerlijk. Ja, dus, dus ook niet nodig. Nee. Uh, John de Geef, heb je nog, ook, uh, uh, nog kritiekpuntjes op uh, Frans Molenaar of... Uh... Hou het bij lof vandaag? We houden het bij lof. We houden het ja. bij lof, Dankjewel. Dankjewel. Hartelijk dank, jongen. Ik Iets drinken. Kom ja, <laughs> ja, zo werkt dat. Um, ja, Vansmola, u doet niet alleen aan couture, maar u ontwerpt ook andere dingen. Hè? Uh, auto's, brilmonturen, gordijnen, stoelen. Ja. Wat niet eigenlijk? Nou, er zijn een heleboel genoemd al. Ja, en, en... ja dat vind ik leuk. Door, de, door mijn bril gezien, ik hoef natuurlijk niet de stoel uit te vinden. Maar net iets aangegeven dat je denkt... En nu is hij leuk of, of mooi of uh, chique. Uh... Ja. En is dat, is dat net zo inspirerend en leuk als, als cultuurontwerpen? Is, is, is anders, dat... heel anders, ja. ja. Maar het zijn hele leuke licenties en uh, ja, mensen zijn er heel blij mee ook. Van, ja, meneer, ik heb een stoel van nu. En u zit zo lekker, beetje. <laughs> ja. Maar is dat, is dat ook noodzaak? Omdat u... nou, Geloof... Dat is natuurlijk nooit, uh, nooit vervelend, hè? Nee. De, de royalties. Ook... Ja, de, inkom de, inkomsten de, de inkomsten zijn ook welkom. Ja. ja, en de kinderen zijn de deur uit, dus ja. <laughs> ja, ja, de dat kinderen. Ja, een... ja. Ja. Lang ja. En niet zo lang geleden was er uh, veel aandacht... voor een brand in een naaiatelier atelier in, in Bangladesh... waar uh, kleding werd vervaardigd voor grote ketens. Houdt u zich ook met dat soort dingen bezig? Bijvoorbeeld als u dingen maakt voor CNA... dat u zegt van, dat moet wel op een groeite. Nou, CNA is daar dus heel correct in. Die nemen absoluut, kopen ze niks in van... maar, maar een... een Vlugje wat niet deugt. Nee, dus absoluut daar, hoeft, niet. daar hoeft u zich geen zorgen nee. over te maken. En ik ga naar Parijs om een stof te kopen. Of uh, in Spanje. En dat is allemaal gewoon Europees. Uh, ja, dus en niet, uh, Ja, Ik heb wel in landen gezien dat het kindertjes bij een schoenfabriekje na, dag en nacht onder, onder zitten. En ja, dan gaat al, ja, alles door Merg en been. Ja, dus dat, dat, wil, dat wilt u niet. Dat zou absoluut niet opkomen. Nee. U zei dat u veel reist. Ja. Waar komt u graag? Ik kom graag in landen waar moderne kunst te zien is. Het vind ik heerlijk. Waar bent u het laatst geweest? Het laatst ben ik geweest in, op vakantie in Esteponen. Het dus was geen kunst, maar... Nee. Jawel, het op strand lopen is soms heel erg ja. kunstig. Ja. En waarom is moderne kunst belangrijk voor u? Omdat ik het A zelf verzamel en ik kan niet van doeders en bellen. En de, de remmen kan het toch, toch niet betalen. Dus, nee. uh... Maar moderne kunst kan ook vrij prijzig zijn, toch? Ja, maar je moet het jonge vroeg kopen en dan naar de hand zie je dat je... Hé! Hey. Ja. En wat is, wat is een, een moderne kunstenaar die u inspireert? Oh, een heleboel, ja. ja. En zie je dat dan ook weer terug in wat u ontwerpt? Ja, vaak wel. Ja? Ja. Waar, waar kunnen de we kunst van het weglaten. Dat blijft het, het, het, het, het leidende... Het het. ik noem me op, die, met die, ja, die mathematische vormen. Ja, en dat blijft ook in, in de komende collecties. Ja, ik heb een hele mooie collectie en ja, daar geniet ik ook echt van. Ja. U, u bent nu met de wintercollectie bezig. Ja. En kunt u daar al iets over zeggen? Nee, het is... Uh... Dat dacht ik al. Nou ja, nee, maar ik kan wel wat zeggen. Het zijn hele mooie zwarte uh, outfits. Maar ook weer kleuren en zo, waar dan zwart weer in zit en zo. Ja, dus het is een soort uh, ja, schilderij maken. Ja. We zijn nog een beetje aan het dubben en dat en dat en dat. Ja, want hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Bent u dan met, alle, met allerlei tekeningen in de weer? Of ook, hoe? ja. En de mensen die het maken, die komen ook bespreken. en zeggen, god, ik heb... Uh, dat idee kunnen we ook gebruiken, dat kunnen we ook gebruiken, want ik wil altijd dat iedereen meedenkt. Mm -hmm. want ik zou er ook niet op mijn borst dat ik alles in mijn eentje doe, ontwerp. Nee, nee. We doen het met een team. En zo komt het dan tot stand. Ja, ja. ja. Bertjan? Ja, wat mij nou zo intrigeert, u zit eigenlijk in op twee verschillende lijnen, cultuur en CNA. Ja. Maakt dat bij het ontwerpproces nog een verschil? Ja, natuurlijk, want bijvoorbeeld bij CNA moet je het vaak ook in hele grote mate kunnen leveren. Ja, dan moet je er minder toestanden van maken. Gewoon Mooi glad. Of, uh, ja, bij, bij de couture kunt u het gewoon voor maat 34 maken. Ja, ook wel, maar ook een grotere maat. Ja, het dat wordt toch op maat gemaakt, dus er kan niks misgaan. Nee. En als het in, in de winkel hangt, dan moet het toch een goede pas hebben. Dan mag er wel iets asymmetrisch zitten om het een beetje op te fleuren. Maar ja, dat, in al die jaren, dan hebben we daar helemaal geen moeite mee. Nee, goed. Ja. Hartelijk dank. En uh, succes met de volgende collectie. En met al die collecties daarna. Want ja. als ik u goed begrijp, bent u voorlopig nog niet klaar. Nee, zolang ik uh, goed te ween ben... Uh... Gaat het door? <lacht> Dan ga ik door. We gaan uh, naar een bekende van u, meneer Molenaar. Ja, Singer-songwriter ja. Gerard. Ik ben ik heel blij mee, ja. Gerard, hoe kennen jullie elkaar? Welkom. Um, dankjewel. Um, nou, wij kennen elkaar denk ik sinds 2011. Uh, daar kwam een, uh, een single uit en daar droeg ik een pak in van meneer Molenaar. Kijk, van Sena uh, van CNH oh, uiteraard. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben werkzaam in de cultuur. Hè. Ja, of, nee, geen geld nemen. Uh, en eigenlijk, ja, ik ben daar langs geweest toen om eens te kijken of we konden samenwerken voor een, ja, voor een outfit in een nieuwe clip. Of uh, toen heb ik uh, een heel mooi pak gekregen van meneer Molenaar. Toen zijn we daarna hotdogs gaan eten. En dat was heel gezellig. En, en eigenlijk sindsdien uh, hebben we echt. Uh, zijn we bevriend? Ja. ja, zijn we bevriend. We zijn gewoon goede vrienden nu. En uh, ik denk dat we elkaar één of twee keer per maand uh, treffen. En uh, ja, ik, uh, ik leer heel veel van hem. En, en binnenkort doen. naar New York gaan we ja. ook alles weer uitkijken Oh, uitpluizen. kijk, ja. kijk eraan. Goed. En we zijn bezig uh, rondom zijn collectie met een boek. Daar oh, ja. hebben we gesprek over. Ja. En, uh, en daar ben je ook ja. wel zorgen. Goed, wat, ja. ga, wat ga je voor ons spelen? Ik ga Firewalk zingen. Ga je gaan. I hear by Grant You. A Magic Spa. Inside a golden cage From the center of me It's to seduce you To persevere To sing and dance To walk With me calling you to fire walk with me, calling you to fire walk upon the sparkling. With me, with me, I hereby feed you a magic spell on top of a silver spoon, beheld by eyes of the saddest. In you to fire walk with me calling you to fire walk upon the sparkling with me.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 Vandaag theoloog Bertjan Rietuit Bert jan We gaan het hebben over een groep Nederlandse zorgverleners die zich hard maken voor invoering van een bloedtest. En daarmee kan je onderzoeken of een embryo afwijkingen heeft, zoals het Down-syndroom. Nou hadden we dit soort testen al, wat is er nou nieuw aan deze? Wat ik begrijp is dat dit, uh, dit is een zogenaamde NIPT-test een niet-invasieve prenatale test. Het gaat dus om een bloedtest, waarbij je al op hele korte termijn na de conceptie kunt zien of er sprake is van DNA-afwijkingen, ja of nee. Ja. Um, en het spannende van die test is dat je dus al vrij snel... Uh, zonder uh, gevaar op een, een, een uh, afdrijving van de vrucht... Uh, kunt onderkennen of er eventueel een uh, afwijking is, ja of nee. Ja, en dus ook snel voor een dilemma zou kunnen komen te staan... wat doe ik dan als dat zo blijkt te zijn? Precies, want um, dat is eigenlijk wat dat er gaat. Hetzelfde verhaal als met oudere testen die al, al langer in omloop zijn. Um, op het moment dat je besluit om zo'n test uit te voeren... en je krijgt een uitslag, dan zit je vervolgens met een situatie... waarbij je een afweging moet maken. Uh, en ik ben eerlijk gezegd heel erg blij... dat ik zelf in mijn leven die afweging nooit heb hoeven te maken. Nee, want... Nou, dat lijkt me heel ingewikkeld. Stel je nou voor dat je uh, inderdaad, je doet zo'n test... en je krijgt als uitslag dat je hoogstwaarschijnlijk een kind hebt... met een uh, Down-syndroom. Um, ja, wat doe je dan? Nou, uh, begrijp ik uit de berichtgeving... dat een groot deel van de ondervraagde vrouwen heeft aangegeven... dan inderdaad te willen overgaan tot euthanasie. Uh, euthanasie tot abortus. abortus maar dat roept wat mij betreft wel een ethische vraag op. Namelijk, je maakt dan eigenlijk de keuze dat een bepaalde vorm van leven wel menswaardig is... en een bepaalde vorm van leven niet menswaardig is. Ja. En dat is nogal wat. Ja. Laten we eens even luisteren naar mensen die daarmee geconfronteerd werden. Want die bloedtest die is al langer beschikbaar in Duitsland... waar de introductie ook heel veel stof deed opwaaien. En ook Nederlandse stellen gaan nu op dat moment naar Duitsland toe. Echtparen die zeker willen weten of een kindje down heeft... maar die de vruchtwaterpunctie te risico vinden. We willen dus wel graag weten of de kans bestaat... dat we een kindje hebben met een normale afwijking. Maar willen geen enkel risico lopen dat we daardoor een miskraam zouden krijgen. Jullie zouden er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om gewoon niks te willen weten. Gewoon oh, laat maar komen, we zien het wel. Ja. Ja, dat hadden het misschien gedaan als we 15 jaar jonger waren geweest. Denk ik. Ja. Omdat ja. je risico's dan, gezien ja. je leeftijd, al, al sowieso minder zijn. We maken deze afweging niet voor ons alleen, maar ook voor onze dochter, maar ook voor het kindje wat ter wereld komt. Een afweging van uh, wat voor leven gaat zo iemand krijgen. Ja, een fragment uit de vijfde dag van oktober afgelopen jaar. Je zijn net inderdaad al een ruime meerderheid van de zwangere vrouwen die wil graag dat die bloedtest wordt ingevoerd. Um, ja tegelijkertijd zaalde jezelf met een enorm dilemma op. Waarom denk je dat vrouwen dat toch willen? Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Kijk, ik, ik zit in een hele luxe positie. Ik heb twee hele gezonde kinderen die intussen allebei naar de universiteit gaan... en ik heb dit probleem nooit hoeven mee te maken. Het lijkt me heel akelig als je dit probleem wel meemaakt. Um, tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat je inderdaad wilt weten... of je een kind met een, een, bijvoorbeeld een Down-syndroom hebt of niet uh, in de zwangerschap... Ja. Maar op het moment dat je hoort dat dat inderdaad het geval is... moet je eigenlijk al van tevoren besloten hebben... Want wat zijn de consequenties voor mij? Waarom wil ik het weten? Wil ik het weten omdat ik denk dat ik dat leven met een kind... met een dergelijke afwijking niet aan kan? Wil ik het weten omdat ik eigenlijk alleen maar een gezond kind wil hebben... en een andere vorm van leven dan, laten we maar zeggen, een gezond leven... Uh, niet menswaardig vind? Um, ik begrijp me goed, ik ben helemaal niet tegen deze test. Helemaal niet. Sterker nog, ik denk dat deze test een vooruitgang is... vergeleken bij de Vlokkentest en andere tests mm -hmm. die in omloop zijn... omdat het minder kans op uh, miskraam geeft. Ja, maar tegelijkertijd uh, zaten het mensen op met een dilemma... En, en uh, je zou ook nog kunnen zeggen, stel dat, dat mensen dan vervolgens wel kiezen om zo'n kind te krijgen... dat ze daar op een gegeven moment um, voor, op aangesproken worden. Mensen nou, ze zeggen, is, het is dat, toch ja, niet nodig dat jij een gehandicapt kind hebt? Ja, dat is een beetje waar ik langzamerhand bang voor begin te raken. Kijk, onze samenleving gaat steeds verder toe naar een uh, waardering van menselijk leven in economische termen. Dus het menselijk leven wordt uitgerekend in rendement en in nut. Uh, dat gaat helemaal op voor de gezondheidszorg. De kosten reizen de pan uit, dus helemaal gek is dat niet dat dat gebeurt. Uh, waar ik nou bang voor ben, dat is dat je op een gegeven moment... een situatie krijgt dat uh, zorgverzekeraars of andere instellingen... in de gezondheidszorg zeggen van, ja, maar jij kiest ervoor... om een kind met bijvoorbeeld dan uh, ter wereld te brengen... dan moet jij dus ook de consequenties financieel daar maar voor dragen. Ja, dat gaat wel heel ver. Dat gaat heel ver. Is dat een, is dat een reële angst? Nou, dat is vooruitlopen op de dingen. Ik heb geen enkele indicatie dat dat op dit moment al speelt. Maar we zitten wel in een hellend vlak. Ja, dan zou dat. Dat, dat ontstaat op het moment dan, dan, dat een test ook verplicht wordt. Want dat zou dan ook moeten. Dat ja, alle... maar dat, dat zou natuurlijk nooit mogen. Nee. Ik, ik, ik denk dat als zo'n test er is. en het medisch gezien mogelijk is om zo'n test uit te voeren. dan mag je die test niet verbieden. Dan nee. moet je hem aanbieden, denk ja. ik. Maar dan is het altijd aan uh, uh, aspirant-ouders. Uh, om te bepalen of ze die test willen gebruiken, ja of nee. Ja. Uh, en mijn advies zou in ieder geval zijn... Uh, als je dat doet, denk er heel erg goed over na... Uh, van tevoren wat je doet bij een bepaalde uitkomst. Ja, en heb je het idee dat, dat nu te weinig gebeurt? Nou, zo zou ik het niet durven te zeggen. Maar ik, ik kan mij voorstellen dat mensen die die test willen laten uitvoeren... en dan te horen krijgen dat ze inderdaad een kind met een uh, dna afwijking uh, bij zich dragen... dat die vervolgens ineens van een duivels dilemma staan. Ja. ja, wat doe ik nu? Ja. En dan? Want uh, vroeger hadden we natuurlijk uh, de kerk en de dominee... of de pastoor waarmee de mensen dan konden gaan praten. Of uh, op een nou, andere manier. Maar dat is natuurlijk ook veranderd. Wat, wat, wat, hoe, hoe moet je mensen begeleiden die met zulke nou, dilemma's kijk, te maken? Ja, ik ben theoloog en ik zie in, in mijn achterban... Uh, uh, inderdaad dat dit een punt is. Dat vroeger mensen vanuit traditionele structuren... naar een dominee of naar een pastoor... of naar weet ik het wat voor le le levensbeschouwelijk raadsman... Humanistisch raadsman bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja. Alleen die structuren zijn voor een groot deel weggevallen. Uh, met het wegvallen van die structuren... is de behoefte eraan niet weggevallen. Dus uh, dat zullen we in de maatschappij... op de een of andere manier moeten organiseren. Ja. Meneer Molenaar, hoe luistert u hiernaar? Nou, ik denk dat u er volkomen gelijk heeft... Ja. En naar die dilemma's van wel of niet weten of je een gehandicapt kind krijgt? Ja, ik ben er helemaal niet in thuis over. Nee, nee, nooit voor het dilemma gelukkig ja. komen te staan. Um, Bertjan, je, ja, je kan ook zeggen, van door, door dit soort test kun je er langzamerhand inderdaad voor zorgen... dat er alleen nog maar perfecte kinderen geboren worden. Is, wat is daar tegen? Ik heb nog nooit een perfect mens ontmoet. Nee. Nou ja, althans, het lijkt natuurlijk. perfect. Ja, nou ja, ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje een enge ontwikkeling. Omdat het mij ontzettend doet denken aan de experimenten van de nazi's in de jaren 30 en 40. Met name de jaren 40 natuurlijk. Uh, waarbij je uitgaat van een soort superieur ras. En dan uh, eigenlijk wil dat het, dat ras zichzelf vermenigvuldigt en alles wat daaraan niet voldoet, omdat het spina bifida heeft... of down of andere afwijkingen, uh, dus gewoon niet ter wereld gebracht wordt. Ja. Dat, dat vind ik wel een hele enge ontwikkeling. Ja, maar dat lijkt, nou ja, dit, de vergelijking met de nazis misschien niet... maar het, het, het is wel steeds meer mogelijk om te bepalen wat je wel en niet wilt. Terwijl dat vroeger ook ja, het je kunt bijna kinderen op afroep bestellen. Ja. Nou ja. Uh, via reageerbuis en dan, uh, uh, ja, ik chargeer nou een beetje... maar je kunt bijna zeggen, ik wil graag een dochter met blauwe ogen en blond haar... En een zoon met donker haar en bruine ogen. Ja, ja, maar goed, dan zijn al die kinderen toch heel erg gewenst? Dat wel, maar of het een volledig natuurlijke ontwikkeling nog is, dat betwijfel ik. Ja. De gezondheidsraad moet nog adviseren over de ja. vraag of deze test in Nederland ingevoerd mag gaan worden. Denk jij uh, dat dat positief gaat worden? Dat denk ik wel. Uh, kijk wat ik al zei, als iets uh, technisch en medisch kan. Waarom zou je het dan niet doen? Nee, dus op termijn krijgen we het er wel mee te maken? Dat denk ik wel. Okay. Dat denk ja, ik alleen het is wel voor de ouders, uh, aspirantouders die zo'n test uh, willen laten uitvoeren. Denk ik heel belangrijk om van tevoren goed na te denken over de consequenties. Goed. Dit is de dag. Is nog lang niet klaar. Zometeen uh, na drie uur horen we wat er waar en niet waar is. Over de vondst van het paleis van koning David in Israël. En we dompelen ons in het nieuws uh, uit de provincie. Tot zo.